Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Schots niet eindelijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbad des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht.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 Nog iets dat uw naasten is. Zachariah 4. En de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en zie een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, welke boven zijn hoofd waren. En twee olijfbomen daarnevens, één ter rechterzijde van het oliekruikje en één tot de linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot een engel, die met mij sprak, zeggende, Mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel, die met mij sprak, en zeide tot mij, Weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, Dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, Niet door kracht, noch door geweld, Maar door mijn geest zal het geschieden, Zegt de Heere daar heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg, Voor het aangezicht van Zerubabel? Zult gij worden tot een vlakveld, want hij zal den hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen. Genade, genade zij denzelven. Het woord des heren geschiedde verder tot mij, zeggende. De handen van Zerebabel Babel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voleinden al gij weet dat de heren daar heerscharen mij tot uw lieden gezonden heeft. Want wie verraagt hem dader kleine dingen? Daar zich toch die zeven verblijden zullen Als zij het tinnen zullen zien in de hand van Zerebabel. Babel Dat zijn de ogen des heren die het ganse land doortrekken Voors antwoordde ik en zeide tot hem Wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde des kandelaars en aan zijn linkerzijde En andermaal antwoordende zo zeide ik tot hem wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, Weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, Nee, mijn Heere. Toen zeide hij, Deze zijn de twee olietakken, welke voor den heren der ganse aarde staan. Laten we trachten om de naam des Heeren aan te roepen. trouw trouwhoudend en volzalig, God in de hemel. Wanneer we aan de morgen van uw heilige dag mogen trachten om met elkaar en voor elkaar uw zalige naam aan te roepen dat het dan in onze hart mag leven, hetgeen wat we zojuist beluisterd hebben, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Die onmisbare en onweerstaanbare aandrang en invloeding van boven, is zo noodzakelijk, want anders dan kunnen we niet tot u naderen. Dan is het maar een lippendienst en dan is het maar uitwendige traditie en gewoonte en taakwerk. En nu is de ere dienst een gemeenschappelijke dienst. Zouden er nu in ons midden nog mensen zijn die dat aanvoelen? En die het niet op één man laten aankomen, maar die de noodzakelijkheid gevoelen voor zichzelf en voor de gehele gemeente, dat het een gezamenlijke verzuchting mag zijn. Zouden er nog haren zijn, hersen wezen? Die zoeken om elkander tot een hand en een voet te zijn en tot steun. ...en tot sterkte... ...om van u een zegen af te smeken... ...over ons samen zijn... ...want we zijn toch diep afhankelijk... ...of we hier staan of dat we luisteren... ...we zijn toch diep afhankelijk... ...van die inwerking en invloed... ...van de Heilige Geest... ...want zonder die Geest is het niet onmogelijk... ...alleen om tot u te naderen... ...maar ook onmogelijk om te luisteren... ...want onze gedachten handelen de hele wijde wereld... ...en zijn meer bij ons werk dan... Bij hetgeen wat we te beluisteren hebben. Als u het niet vergoedt. En daarom smeken we van u. Om die krachtige invloed van boven. En dat we door die heilige geest des gebeds. Mogen toenaderen aan de heilige troon gods. Om elkander te mogen aanbevelen. Zou u nou met een oog van gunst en liefde op ons willen neerzien. Het ligt verzondig van onze kant. Er ligt toch bij niemand reden en rechten of aanspraken. Gelukkig niet, want dan zouden we u voorbij zien. En dan zouden we rusten en leunen en steunen op mensenwerk... of op onze eigen gestalten, of op onze eigen plichten en daden. Maar gij ge hebt gewild dat we juist van alles zouden afzien. En zouden we zouden rusten op die gezegende voorspraak bij de Vader... En dat we zouden vertrouwen op die grote zalige voorbidder in de hemel. En als dan ons aan woorden ontbreekt, dat overdenking in mij spreekt. Behaag u uit koren, mijn stem te horen, heeft een psalmist getuigd. Zou u dat ook willen geven in deze dag en in deze morgen? En dat het voor ons betekenis zou mogen krijgen dat het een dag der scheren is. En dat het geen dag is dat we onze eigen zin en wil kunnen doen. ...maar dat de wil en de eer en de leer... des Heeren op ons hart gebonden mogen worden... ...en dat we u zouden mogen leren zoeken... ...bij de aanvang of bij de verdere voortgang. En dat die druppeltjes van de olie des geestes... ...mogen afdruppelen in onze ziel... ...en dat we in onze onmacht terecht zouden komen... ...dat we het zouden leren... ...dat we totaal onmachtig zijn tot enig geestelijk goed... ...maar wel geneigd tot alle kwaad dat we aan ontdekt worden wat we van nature geworden zijn door de zonde. We doen niet alleen zonde, maar we zijn zonde, want de zonde zit ons in het bloed, omdat we afwijkers van u zijn en haters, God zijn haters van onze naaste. En niemand kan dat ontkennen. Want het is de volle praktijk en de volle werkelijkheid. En het komt elke dag aan de vruchten openbaar. Als onze ogen er maar voor geopend mogen worden. Dan zouden we met schaamte en schande zouden we bekleed worden. En we zouden over de grond kruipen van schaamte. Voor uw heilige oog en aangezicht. En we zouden beginnen verzoening af te smeken. En u den levendige God, of het u behagen mocht. ...op ons in gunst en liefde van boven neer te zien... ...of van onze zijde alles verzondigd en verbroken is... ...maar dat het nog van uw zijde alleen mogelijk is... ...o, oh, dat mocht u zelf willen aanwijzen door de Heilige Schrift... ...dat we zo in onze verloren toestand en in onze dienstbare toestand... ...want dat is toch uw eerste werk... ...dat we dienstbaar gemaakt worden onder de verbroken wet... ...en dat we proberen om door reformatie uw wil te betrachten maar dat we in die dienstbaarheid uitgewerkt zouden worden, en dat we een gezicht mogen ontvangen op de Zoon van God, gelijk Johannes de Doper, wanneer hij de mensen onder handen genomen had, en gezegd had, de bij ligt daar reeds aan de wortel der bomen, alle boom die geen vrucht draagt, die wordt uitgehouden en in vuur geworpen, en dat de mensen ten einde raad bij zichzelf werden, en dat hij toen gezegd heeft, zie het lam Gods, wat de zonde der wereld wegneemt, dat er zulke een heenwijzing mogen zijn door middel van het woord in deze dag. Een heenwijzing naar dat dierbare van gods, wat de zonde der wereld wegneemt, en dat we niet langer discipelen van Mozes zouden zijn, en dat we ook niet langer discipelen van Johannes de doper zouden zijn, die de wegvoorbereider was. ...naar Jezus, maar dat we aan het einde der wet mogen komen... ...en een discipel mogen worden van de Zoon van God. En dat we zo onder uw heilrijk en heerlijk onderwijs gebracht mogen worden. En dat we zo aan uw voeten terecht mogen komen... ...om door u geleerd en geleid en bestuurd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar gij het in uw woord geopenbaard hebt... ...dat het zonder geloof onmogelijk is om u te behagen... Dat we smekelingen werden gemaakt aan de genade troon, Of u een kruimeltje geloof wilt geven, want we hebben geen geloof. Of u een kruimeltje liefde wilt uitgieten in onze zielen, want we hebben geen liefde. En of u ook een stipje van het echte hoop wilt geven. Hoop op de levende van God. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En dat mochten we door genade geloven gaan vaarden. en daarop rusten en berusten op een getrouwe verbond, God, dat u zelf kwam openbaar in onze ziel. Als de ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige getrouwe, de eeuwige verbondschot van uw kerk, door de diepte, door de nood, door de dood en door de afsnijding... Israël heeft het dikwijls ondervonden, en ze hebben het ook ondervonden toen ze onder de dienstbaarheid in Egypte lagen. lacht gauw Israël, als wel eer, gedrukt bij tiegelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dagen. O, wat zou het een voorrecht zijn, dat u ook zo nog wilde neerzien op ons. Gij hebt gezegd tegen Mozes, ik ben afgekomen... en ik heb gezien het gekerm der kinderen Israëls. Ik heb hun smarten bekend. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb mijn volk aangezien en de Heere kende hen. O, wat zou het toch een zegen zijn... wanneer gij zo nog eens op uw kerk... hoe verscheurd ze ligt, hoe verdeeld ze is... dat u zo op uw kerk in ons land ook wilde neerzien... En dat er ook onder de levende kerk een zo een mogen opklimmen aan de troon der genade. Of u wil gedenken aan de arme kinderen. Of u wil gedenken aan de arme jeugd in deze wereld vol verleiding. En voor grote mensen of volwassenen is er net zoveel verleiding als voor kinderen. Want iedere leeftijd brengt zijn eigen verleiding mee. En iedere leeftijd brengt zijn eigen zonde met zich mee. Maar gij alleen, gij uh, zijt overwinnaar over de dood en de hel en het graf en de zonde en het oordeel. Grote koninklijke Heere Jezus, wil u dat betonen in deze dag, hier en op andere plaatsen. En breng ons in de laagste plaatsen, uw voeten, want daar vallen de vruchten. Gedenkende ons zult een goede, maar ook met de noden van de gemeente. Ieder hart heeft zijn smart en ieder huis heeft zijn kruis. En we kunnen het niet allemaal opdragen en in namen uitdrukken, maar u kent het en u weet het van een ieder van ons. Och, u mocht dan weer een ster. u mocht willen ondersteunen. En bekrachtigen en leiden in het rechte spoor. Dat er honing aan de roede mag zijn. En dat het ons mag brengen op het smalle pad. Nog afwijkende naar rechts, nog naar links. Maar het smalle pad waar een dwaze niet dwaalt. En een blinde niet omkomt. Omdat we dan door uw hand vastgehouden worden. Dat mocht u willen geven. U hebt ook nog de gemeente aanvankelijk verblijd dat curator in vrijmoedigheid van... om iemand tot de studie toe te laten... om opgeleid te worden van dat hoogwaardige... en gewichtige en zwaarwichtige ambt van herder en leraar. O, daarin hebt gij toch ook aanvankelijk betoond... dat gij alle dingen weet... en dat uw tijd de beste tijd is... en dat uw wijze de beste wijze. Gij zijt toch een God... Die de oren wonderen doet op wonderen hoort. En op uw bestemde tijd dan vervult u de belofte. En dan heeft de dichter getuigd, als zijn grote verlegenheid kwam. Wat zal ik hem den Heeren vergelden? En heeft een dichter getuigd, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En als daar zijn verwachting nu maar op mag zijn, uw trouwe hulp van boven, en dat uw waarheid zal bestaan, en dat gij een God der waarheid zijt, en dat u zelf voor de waarheid instaat, en dat gij wel bedrukking en benauwdheid geeft, maar dat gij ook weer de uitkomsten geeft. Oh, dan zou het een wonder zijn om ermee in u te eindigen. U hebt er aanvankelijk getuigenis aan willen geven. Maar nu zal het toch in de vruchten openbaar moeten komen. Alles komt in de vrucht openbaar. Vroeger of later. Heere, geef gij goede vruchten. Rijpe vruchten. Heilzame vruchten. Voedzame vruchten. Tot heil van de gehele gemeenten. Dat was ook merkwaardig dat een van de moeders van Israël, wanneer ze Jozef gebaard had door een weg van smart en pijn en moeite, dat ze gelovig zeide, de heren voegen nog een andere zoon daarbij. Dat zou ook nog een wonder wezen. We kunnen van u niet te veel verwachten, maar gij zijt een God van wonderen, als het maar in onderwerping aan uw goddelijke wil mag zijn. Maar vroeger zond u de discipelen nu twee bij twee. En gij wilt dat nog wel eens doen. Blijdschap was er ook van de student... die met een goed gevolg het examen mocht afleggen... en de proefpreek heeft mogen houden... waar verbinding was in de harten van uw knechten... met hetgeen wat ze mochten beluisteren. Dat hebt gij ook nog willen geven. En daarin betaamt het ons ook uw naam te erkennen... ...en dank te zeggen voor het goede werk. Al is het in beginsel... ...zij bij de een of bij de ander... ...al het werk Gods begint klein. In beginsel is dat zo, het al zo groot... ...als u nog een begin wilt geven... ...een begin zou ook kunnen groeien... ...en groeit ook werkelijk... ...onder uw goddelijke bedouwing... ...en dat mocht u ook hem willen geven... ...en u mocht hem dan ook verder bekwaamheid willen schenken. U bent de beste leermeester die er is... Wat een docent niet kan, dat kunt u. En dat mocht u dan genadig willen schenken. En dat er in die bediening waarin in geroepen is. En waarin ook straks voor wordt uitgezonden in de gemeente. Dat een daarin gezegend mag worden. Tot nut en vrucht en opbouw van de jeugd en jonge mensen. En zowel van ouders en ouderen. We hebben alles samen toch zo nodig. Die bediening en bedouwing. ...van de heilige geest en dat de middelen in stand gehouden worden. En dat de roepingen en de ambten in stand gehouden worden. Er zijn zoveel lege plaatsen als leraar. Zoveel lege plaatsen als ouderling. Zoveel lege plaatsen van diaken. U mocht die nog eens willen vervullen. En die er zijn, in welk ambt dat we ook gesteld zijn... Werkelijk ieder ambt brengt een onmogelijkheid met zich mee. Vroeg of later komen er tijden dat we zeggen, ik zou mijn verstand verliezen als de Heere mij niet ondersteunde. Ieder maakt dat vroeg of laat, min of meer mee. En maar u mocht dan een sterken en ondersteunen en bekrachtigen en bijstaan. En als u roept in de middelijke weg, Wilt u dat ook doen, dat we het dan van boven zouden verwachten. En dat het dan tot nut mag zijn voor onze medemens. En tot de verheerlijking van uw naam, biddelijke naam. En tot grootmaking van uw goddelijke deugden. En tot diepe vernedering van een gevallen mens. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. We zingen van Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. Gij zijt mijn borg die mij altijd bewaart en mij behoedt dat mij geen anst bezwaret. Als gij mij verlost en bewaart altijd, gij heeft mij oorzaak van zingen verblijd En wat er verder volgt, vierde en vijfde van Psalm 32. tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Zachariah 4 en daar van het tiende vers. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Daar zich toch die zeven verblijden zullen, als ze het gewicht zullen zien in de hand van Jerubabel. Dat zijn de ogen des heren die het ganse land doortrekken. Geliefden, de profeten Zachariah en Hachai hebben geprofeteerd aan het begin van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Naar Gods belofte en bevel kwam het volk door de hand van Cyrus, de koning van Babel, uit Babel. Het leek of deze heidense koning eigener beweging het volk deed terugkeren, maar hij en het volk werden gedreven door de geest van God. In Jeruzalem begonnen ze aan de herbouw van de tempel. En na het leggen van het fundament waren er die juichten en de heren loofden, maar anderen weenden, omdat ze de grotere heerlijkheid van de eerste tempel hadden gezien. Om nu het volk in hun werk aan te moedigen en te doen volharden, deed de heren deze profeten profeteren en in de en in de woorden van onze tekst roept de profeet als het ware tot hen die weenden, wie verracht de dag der kleine dingen. Het leggen van het fundament was voorspoedig voortgegaan, maar zodra het fundament gelegd werd, kwam er zoveel tegenwerking van omliggende heidense volkeren dat het werk gestaakt moest worden. Veertien jaar heeft het werk stilgelegen. Zou het nog ooit opgebouwd worden? Nu, de Heere heeft een belofte gedaan. Het fundament zal niet alleen gelegd worden. Maar op dat fundament, hoe groot de tegenwerking mag zijn, zullen ook weer muren worden opgetrokken. Dat optrekken van die muren geschiedde met een paslood. Paslood wordt in de tekst genoemd het tinnengewicht in de hand van Jerubabel. Zerubabel, de vorst over het volk der Joden aangesteld tot de koning van Babel. Zerubabel had de leiding in het Joodse land over, het ge, over dat overblijfsel wat teruggekeerd was. Jerubabel als de leider zou als het ware het paslood in zijn hand nemen... En bij het optrekken van de muren zou hij toezien, het werk zou niet alleen begonnen worden, maar het werk zou door de handen van Zerubabe zeker voltooid en volleindigd worden. En dat zal geschieden niet door de kracht der mensen, nog door geweld, nog door eigen inspanning, de kracht als heren, door mijn geest zal het geschieden. De werking van deze geest des scheren, werd afgebeeld door de olie die in de gouden kandelaar in zodat de kandelaar de lampen daarop branden en brandende werden gehouden. Het branden van de zeven armige gouden kandelaar beeldt het werk van Gods Geest af. God, Gods Geest wordt genoemd een zevenvoudige geest. ...van Christus. Zeven geesten zijn voor de troon gods... ...volgens het boek der openbaring. Nu, deze zeven geesten gods... ...zouden het werk aanmoedigen... ...en geven dat het voltooid zou worden. En daar zouden heren zich in verblijden... ...maar het volk, het overblijfsel... ...zou zich ook daarin verblijden. En daartoe worden ze hierop gewekt. Je moet het beginsel niet verachten... Je moet er verblijd over zijn, want de Heere zelf en de zeven geesten gods verblijden zich over dezelfde. Gij moogt ook niet ondankbaar zijn, jegens gescheer goedheid, al is het beginsel nog klein. De Heere zal het volleinden en voltooien. Nu zal ik onze tekst verder niet geschiedkundig behandelen, maar in haar geestelijke zin... En daarom acht geven op hetgeen wat het verachten van de dag daar kleine dingen inhoudt. En hetgeen wat het verblijden over dezelfde inhoudt. Om dat in orde te doen is de eerste hoofdgedachte wat de dag van kleine dingen inhoudt. Ten tweede dat we die dag niet mogen verachten maar ons verblijden... En ten derde wat het inhoudt dat die zeven zich ook verblijden. Dus ten eerste die dag van kleine dingen. Ten tweede dat we die dag niet mogen verachten, maar ons verblijden. Ten derde wat het inhoudt dat die zeven geesten Gods zich ook verheugen en verblijden. Dus ten eerste de dag van kleine dingen. Dat wil zeggen dat er kleine dingen in de kerk gebeuren. In vorige dagen werd het werk der scheren in ons land ook veel krachtiger en helderder geopenbaard. Zeer velen werden toen door de genade geroepen. De kerken stroomden vol met hongerige zielen. Op de kansels stonden leraars die door de heren werden onderwezen. Het volk voeden en hun werk was voorspoedig. Heden is het helaas geheel anders. Het is in dat opzicht heden een dag daar kleine dingen. Maar wat zegt de Heer tot de profeet? Wie veracht de dag daar kleine dingen? Verachten wij hem? Zijn wij geneigd te denken dat God in deze wereld geheel niet meer werkt? Elia dacht het ook. Zijn we net als Elia, menende dat hij alleen overgebleven was? Ik heb, zegt de Heer, nog zevenduizend overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Wie veracht die dag daar kleine dingen? Het is waar, onze tekst spreekt van kleine dingen, dus het zijn ook werkelijk kleine dingen. Maar het zijn wel wezenlijke dingen. Het is toch een wezenlijk en een waarachtig gebeuren dat Israël teruggekeerd is, is uit Babel, dat ze gekomen zijn om de fundamenten van de tempel, des scheren, te leggen. Het worden kleine dingen genoemd, maar wezenlijke zaken. En al is het geestelijk gesproken ook onder ons een dag van kleine dingen. Er gebeuren nog wezenlijke zaken onder ons. Is er nu ook inderdaad het verlangen onder ons naar zulke wezenlijke zaken? Is er het verlangen naar de zaligheid van onze ziel? En dat we mogen wandelen in de vrijheid als evangelies? En dat we niet langer blijven verkeren in egyptische duisternis... ...en ten ondergehouden worden door de geweldhebbers der wereld. Ik zeg, is er bij ons zulke verlangen... ...en is er ook waarlijk een dag van kleine dingen? Leeft dit nog onder ons, al zijn het dan kleine dingen... ...dan mogen we het niet verachten. En waar het werk Gods is... ...daar is er vanzelf de begeerte naar vermeerdering... ...naar groei en toename... Naar de vrijheid, naar heerlijkheid, naar kinderen gods. Naar de verlossing van de boeien en de banden. Naar de vereniging met Jezus Christus. En de zaligheid die daaraan beloofd wordt. Maar als deze dingen nog niet in zijn ontplooiing zijn. Zijn ze in ons midden in de knop. Velen verachten die dag van kleine dingen wanneer ze nog in de knop zijn. Wie verracht die dag? De duivel. Ja, en hij zal die kleine dingen tegenstaan en blijven verrachten zoveel hij kan. Doch, ik zei er reeds, het zijn wezenlijke dingen. Even zeker als het kind van God wedergeboren is, even zeker zou de duivel dat werk aan die persoon beginnen te verrachten. Zelfs al is het God die het werkt, al is het die heilige, volmaakte God, hij werkte die kleine dingen, die persoon die het ondervindt, zal weten dat hij veracht wordt door de duiven. En dat niet alleen, maar hij wordt ook veracht door beleiders. Ismaël spotte met Isaac, zo spotten geestelijke Ismaëls heden ook met Gods volk. Zou het het werk God zijn? Het is zo klein. Laten we eens enige van die kleine dingen, zo de schrift ze klein noemt, in vergelijking met grotere geestelijke zaken, laten we eens enkele van die dingen noemen. Neem nu ten eerste de wedergeboorte. Dit is vergelijkenderwijze, dat is een klein ding. Want Christus noemt het zelf het begin van, een mosterdzaadje, wat het kleinste is van alle zaden. Het is ook een zeer klein ding wat betreft het uitwendige aanzien. Nochtans is het, omdat het Gods werk is, een wezenlijk, een waarachtig ding, hoe klein het ook is, het is er werkelijk. Klein kan het ook schijnen, als we het met een ander, wiens wedergeboorte plotseling aan krachtdadig geschiede. Vergelijken. Sommigen kennen een omzetting met veel opvallende en uitwendige omstandigheden samengaande, zodat alle mensen die het zien duidelijk kunnen opmerken: dit is de hand des scheren. Dezelfde wedergeboorte, wat in vindt het nauwelijks gekend wordt. In zulke geval mogen we zeggen van... hoewel de zaak zelf hetzelfde is... en wanneer het nauwelijks herkenbaar is... omdat het uitwendig niet zozeer geopenbaard wordt... daarom wordt dat werk gods dikwijls veracht. Al kan de duivel het verachten... En u aandrijven om het zelf ook te verachten. Want ik twijfel er niet aan. Of degene die het ondervonden hebt. Kan het door onwetendheid ook zelfs verachten. Dat wil zeggen. Er weinig waarde aan hechten. Het beschouwen als alles onvoldoende en tekort. Of hij kan het verachten door zonde van ongeloof. Maar het wezenlijke werk Gods. Ligt in zijn ziel. En de Heere roept de zulken toe om niet ondankbaar te zijn, maar hem te herkennen. Als de Heere mijnige geliefden, als hij met die man begint, dan begint het graafwerk om eerst het zondepuin weg te ruimen. En wanneer dat zondepuin weggeruimd is en er zoals het waar een vlak veld is gemaakt, dan begint het graafwerk voor een nieuw fundament. Dat lijkt iets onbetekenends. Maar het is wel het begin. En het, wel, het is wel iets. Waar wij al reden voor hebben om dankbaar voor te zijn. Het lijkt voor zo iemand die het zelf ondervindt. Alsof de Heer niet het puin wegruimt. Maar alsof hij de hele persoon teniet wil doen. En geen acht op hem slaat. Die het ondervindt. Die denkt dat de Heer hem in het geheel niet gadeslaat, maar hem in zijn toren weg wil stormen. Nochtans, het is het begin van een wezenlijke zaak. Zulken zullen ook ondervinden dat ze verzoekingen moeten ondergaan en bitterheden. En dat anderen aandrijven om Gods werk toch maar te verachten. O, een mens is zo geneigd om kleine dingen te verachten. Wanneer ze goddelijk zijn, hoe hou geneigd is hij ze te? Een kind van God, met de vreze Gods in zijn hart, en met een verlangen om de Here te kennen, om te weten of hij genade mag vinden, of zijn zonden vergeven zijn, met een verlangen in zijn ziel te behoren onder de levendigen die in Jeruzalem zijn aangeschreven, zo iemand die daar naar uitziet, zeg ik, daar naar de vrijheid en de vrede, dat is geloos, die kan door ongeloof en onkunde en bestrijding zo ver komen dat hij het kleine werk Gods in zijn eigen hart verracht. Hij verstaat het niet, hij doorziet het ook niet en hij gelooft ook niet dat het een werk Gods in hem is. Maar wat zegt de schrift? Wie veracht de dag daar kleine dingen? Er is er één die die dag daar kleine dingen niet veracht... en dat is God. Want die begint in zulke kleine zaak. De minste zaak die leven is... veracht hij nooit. Want hij is de fontein ervan. De geest is het die levend maakt. De gever van het leven... De geest is de onderhouder van het leven. Het is de geest die een aanvang heeft genomen in zulke harten. Een zucht onder het gewicht en de last van zonde en schuld. Wat de zonde en schuld niet wegneemt. Dan schijnt zo'n zucht een klein ding. Omdat het niet vervuld wordt in het wegnemen van de zonde. En nochtans die zucht onder het gevoel van de last van zonde en schuld... hoe klein het ding het is, God veracht het niet. Geen klacht vanwege de zondige gesteldheid als harten wordt door hem veracht. Geen ware begeerte om verlost te mogen worden uit de boeien en banden... wordt door hem veracht. Hoewel de persoon in wie dit gevonden wordt deze dingen wel kan verachten... God wil dat we voor dezelfde dankbaar zijn. Er zijn, de dag. er zijn ook anderen die de dag der kleine dingen verachten. Dat zijn de beleiders in de kerken. Job klaagt in vers, in vers 5 van hoofdstuk 12. Hij die gereed is met de voeten struikelen is een verachte fakkel naar de mening dat geen gerust is. Er zijn in Sion gerusten zondaren, die een arme zondaar die nauwelijks zijn rustplaats voor het hoofd aan zijn voet kan vinden... en in wie toch de genade gods werkt, die de zulken verachten. Hij is wedergeboren, maar hij kan het nergens vinden. Hij zoekt rust, hij kan het niet in zichzelf nog bij anderen vinden... Het leeft in hem, maak u op, want dit land zal de rust niet zijn. Hij zoekt zonder het te kunnen vinden. Hij wordt door medebeleiders veracht. Maar God veracht hem niet. Hij is een zoeker naar hem. En van de zulke zegt de Heer, wie heeft de dag der kleine dingen veracht? Ons leven heeft geheven, zodat we over de zonde wenen. En als hij in ons hart tegen de zonde werkt... En als gij ons buiten hem zijnde steeds rusteloos houdt. En als gij telkens getuigt, dit is de rusten niet. Hier kunt gij het niet vinden. Ik zou die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen. Als gij dat doet, dan zeg ik, dan is het een dag der kleine dingen. En gij moet hem niet verachten, want God veracht hem niet. Ik ga over tot een tweede, schijnbaar kleine zaak. Als iemand begeert de Heere in waarheid te vrezen. Dat schijnt toch wel een zeer lage stand te zijn. Een zeer klein ding. Zo kunnen sommigen het noemen, maar God veracht het niet. Hij heeft lust aan de zodanigen. Ik heb lust aan degenen die mijn naam vrezen. Sommigen spreken altijd here vrezen, alsof ze altijd nauwgezet wandelen en het zou goed voor ons zijn en ons betamen als we dat deden. Maar het is zo vaak zo anders. Zo vaak zijn we zo hard en denken zo hard van God en van zijn rechtvaardigheid en zijn vergeters van zijn barmhartigheid. Nochtans begeren we zijn naam ook moedig te vrezen. Wie veracht die dag der kleine dingen? Het is een levendige begeerte naar God... om ons voor hem te verootmoedigen... om hem te leren kennen. En dat mag niet veracht worden. In de schrift zult gelezen dat dit een van de eerste bewegingen... van het werk van de geest is. En de Heer zal die mens die hij wil verlossen... eerst een hart geven om hem te zoeken om naar, om naar verlossing te jagen... Niemand zal ooit waarlijk een hart in zich vinden dat God zoekt en hem wil leren kennen, of het is werkelijk door de heilige geest gewerkt. En daarom mag het niet veracht worden. Als iemand naar God begint te verlangen, als iemand hem begeert te kennen, als iemand wenst hem lief te hebben, als iemand wenst zich aan hem over te geven, als hij zich een verloren, arm en ellendig ontledigd zon daar bevindt, het is een dag van kleine dingen. En de Heere heeft u zulks gegeven. U mag het niet verachten. De Heere heeft een vlees en hart gegeven om naar hem te vragen. Dit is het leven wat hij zelf geeft. Daar wij anders een en al hardheid en duisternis zijn. Ten derde, het licht van God, een heilige geest, schijnt dan in een gevoelig hart. En dat aanvankelijk schijnende licht, vergelijkender wijze bij de volle openbaring des scheren, is klein. Nochtans, hoe kleine zaak het is, we mogen het niet verachten. De duivel kan dat wel inblazen, dit is niet genoeg, dit is niet voldoende, derhalve kunt je het verachten. Nee, dat het ongenoegzaam is, kan zo zijn en is werkelijk, wordt het gevoeld en ondervonden. Maar we mogen het niet verachten. Iets wat vertedert, iets wat ons ontledigt, iets wat onverstoot al het vertrouwen op onszelf, dat werkt de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die maakt licht. De kandelaar verlichtte en tevens verwarmde het duistere vertrek van het Heilige. Zo doet de Heilige Geest. Hij verlicht, verwarmt. ...en vertroost de ziel. Daarom wordt hij een trooster genoemd. Zou u dat verachten? Wilt u liever van die ontdekkende pijn... ...verschoon blijven... ...en terugkeren naar de duisternis van Egypte? Dan veracht u het licht. Zij die uit Egypte kwamen... ...leden in de woestijn dorst... ...en het manna paste niet bij hun vleeselijke smaak... ...en ze verachten het beloofde land... Ze haten het zeer lichte brood wat God hen gaf. Ja, ze wilden liever een leidsman hebben die hen naar Egypte terugbracht. Dit was de dag waar kleine dingen verachten. En wanneer je zo'n beginnende gedeeltelijke verlossing veracht, zie toe of je ooit in Kanaan zult komen. Zo wil de duivel, die narme zong daaraan wie de Heilige Geest begint te openbaren hoeveel boosheid en zon daarin in zijn hart leven, wijs maken dat hij beter helemaal geen godsdienst kan hebben dan zulke godsdienst. Wat hebt dan zulke godsdienst? Daar hebt u toch ook geen vrede mee. Het is beter om dan maar helemaal geen godsdienst te hebben, in ieder geval zulke godsdienst niet. Dat is het verachten van de duivel van de dag daar kleine dingen. En deze verleiding en verzoeking werpt hij in het hart. Als er onder ons zijn die een levendige begeerte in het hart hebben. Al is het nog zo klein. Dan moeten we van zulks geen zins verachten. Maar verlangen naar een vermeerdering van het licht. En het verachten ervan haten. En zoeken naar hem die het gewerkt heeft. Dat we in zijn kracht mogen leven. Dat het ons naar God in Christus uitdrijven. Want het is een kwade zaak een dag van Gods macht en kracht te verachten. Want het schijnt ons maar een kleine zaak toe. Schijnt ons maar een dag daar kleine dingen toe. Schijnt ons zo onbetekend toe. Maar zie toe dat je zulke dag niet veracht, want het kan gebeuren dat God nooit meer zulke dag aan u geeft. En zonder dat je er erg in hebt, hebt je de dag daar kleine dingen veracht en ontvangt je nooit meer zulke dag in uw leven. Weinigen denken eraan wat het zeggen wil om een kleine geestelijke dag die God gewerkt heeft... tegen te staan en te verachten. Want... velen... zullen nooit het land Canaan binnengaan... gelijk de Joden zul ik zonder van. Tweede... De Heere vraagt dat... bij monden van de profeet. Wie veracht die dag... daar kleine dingen? Hij wil zeggen... gij behoort u te verblijden want een heilige geest... die zeven verblijden zich ook... we willen ten eerste... in dit tweede punt stilstaan... bij dat verbod... om die dag te verachten... dat het inhoudt... daarover verblijd te zijn. Je moet zien... op hem die het werkt... op hem die het u nog geeft... liever dan het te verachten. Verblijd u in hem... Als sommigen van u werkelijk konden zien, wiens hand onder ons werkt, en wie u opwekt, hier en daar in uw geweten, en wie uw geweten onrustig maakt, als sommigen konden zien, wiens verborgen hand in uw midden en in uw geweten werkzaam is, ik herhaal het nogmaals, ze zouden het niet langer tegenstaan, maar ze zouden die genadige, die verborgen, die liefdevolle vermaning, besturing, terechtwijzing, onderwijzing. Die liefdevolle, barmhartige hand van Christus. Niet tegenstaan. Zich verheugen en zich verblijden. Ge moet dan bij uzelf overdenken. Als de Heere Jezus dit heden ten dagen. nu het werkelijk een dag der kleine dingen is. Als de Heere Jezus dit echter heden ten dagen nog wil doen. Zou ik het dan verachten? Zou ik dan niet mezelf verblijden en verheugen in Hem die getoond dat Hij de Getrouwe is? In ons tekstwoord wordt er een reden gegeven van blijdschap. De tempelbouw die zo lang stagneerde en enkel fundament was. Daar zal een paslood gezien worden. Er zal een muur opgebouwd worden. En daar behoort een paslood bij om het recht te doen. Dat paslood is het touw met een tinnen gewicht, waardoor men het bouwwerken recht kan optrekken. U weet dat Jerubabel een type was van de Heer Jezus. De Heer Jezus, als hij het fundament gelegd heeft, hoe danig het werk stagneert, hij bouwt zijn kerk. Hij richt zijn kerk op. Hij trekt de muren op. U zou denken, het is zo warm. Het is zo krom. Het is alles zo verdorven. Het is zo slecht uitgebeiteld. Zulke stenen, moeten die gevormd worden door Christus? Ja. Die stenen zijn uitgebeiteld. En worden nader door het werk Gods versierd. Ze worden bebeiteld, ze worden pas klaargemaakt voor de tempel. De heilige geest legt ze op het fundament. Ik weet wel, dat is een pijnlijk werk, dat bijtelen van de heilige geest om stenen pas klaar te maken. Maar het behoort bij die kleine dingen die het kleine eens groot zullen maken. Ik geloof waar die ware droefheid in het hart is, daar werkt de Heer vroeger of later, een sterk verlangen naar Christus als een zaligmaker en vergeven, vergeving van zonden. Ik twijfel niet of er is hier geen kind van God die gedurende enige tijd onder overtuiging van zonden heeft verkeerd, of hij of zij verlangt naar de openbaring van de Heer Jezus. En hoe men dan zelf zich ook bevindt, en hoe pijnlijk het werk is, evenwel men verlangt er steeds opnieuw weer naar. Er is niets wat waard is om vertrouwd en opgebouwd te worden, alleen op de Heer Jezus Christus. Men kan geen vrede vinden, geen voldoening, geen licht, geen leven, geen barmhartigheid, geen beschutting, geen schuilplaats, alleen in Christus. Men kan het nergens vinden, alleen in Christus. Die kan de ziel genezen. En die stralen van die zon kan het hart verlichten en verblijden. Nu, in de hand van zeer babel ligt, is een paslood. De muur zal opgetrokken worden. De hand van Christus heeft het werk begonnen. Zijn handen zullen het volleinden. En dan hebt gij reden uzelf daarover te verblijden. Is er nu ooit grotere reden voor een arme, helwaardige zondaar zich te verblijden dan te gevoelen dat het werkelijk de hand van de Heer Jezus is die Hij in zich bevindt? Als de Heilige Geest met een ziel onderhandelt, dan zal een van haar grootste begeerten zijn om zichzelf, haar zaak, haar tijd, haar leven, haar bestaan, Geheel en al over te heven in de handen van de Heer, Die getrouwe schepper en Verlosser. En de Heere wil dat zijn volk al zo geheel op hem vertrouwt. Want hij zal zijn eer aan geen ander geven. En dan wil hij zijn werk aan de zulken in zijn eigen weg en op zijn eigen tijd doen. Het is niet aan u of aan mij om onszelf op te bouwen in het allerheiligste geloof. Het is de geest van Christus. Die bouwt een ziel op in het allerheiligste geloof. Daar moet ge zijn om leven. Daar moet ge zijn om kracht. En daar moet ge zijn om wijsheid daartoe. Hij kan het doen en hij zal het doen. Niemand en niets zal hem kunnen weerstaan. Ook het verachten niet van de dag der kleine dingen. Zelfs het verachten niet van die arme zoekende zondaar, die in zijn onwetendheid en ongeloof het veracht, ook dat zal zijn hand niet kunnen weerstaan wanneer hij onweerstaanbaar doortrekt. Ze zullen zich moeten verheugen en verblijden, zegt een tekst. Een ondervinding die hem blijdschap geeft is dat hij in wiens handen zij zijn... en door zijn dierbaar bloed... met een eeuwige verlossing heeft verlost. Die wetenschap zal het deel van iedere arme... vrezende en bevende zondaar worden... die de Heere zoekt. God zal hun een hart geven om hem te kennen... om ze in de Heer te verheugen en te verblijden. Ja, hem te kennen en te mogen weten... dat ze met een dure prijs van zijn bloed gekocht zijn... Dat is een zaak van grenzeloze blijdschap. Zouden ze zich dan niet verblijden? Misschien denken sommigen, die blijdschap behoort dat bij het geestelijke leven? Misschien zijn ze zelfs bang om zich te verblijden. Nee, daar behoort treuren bij. Treuren moet je, dat past u beter. Mijn geliefden, ik geloof en de schrift zegt het dat droefheid en blijdschap bij een gelovige samengaan. Als u door het geloofde Heer Jezus ziet, u verlossende of verlost hebbende, door zijn bloed, zult u dan niet verblijden? En ermee samengaande, zult u dan niet schamen voor hem? Ze zullen hem aanschouwen die ze doorstoken hebben, en zullen over hem bitterlijk kermen... gelijk men kermt over een eerstgeboren. De tekst zegt... ze behoren zich te verheugen en te verblijden. En dan staat er niet een diep ontzag... en diepe eerbied voor die heilige majesteit... die zo laag wilde bukken... dat hij mens werd in zijn vlees... in zijn lichaam en ziel... door de dood om uw ziel van de eeuwige verderf te verlossen? Zouden ze zich dan niet verheugen en verblijden, als ze door het licht van de geest mogen zien, dat ze ware genade deelachtig zijn, en dat God zelf voor hen instaat? Als ge uw genade staat voor God, mag kennen en zien, is dat een oorzaak van blijdschap. En die genade staat, die kan er zijn voordat u het weet. En voordat u ervan verzekerd zijt. U kunt een kind van God zijn, maar dat u geen kennis hebt van de verzekering van dezelfde. De genade van God kan in uw ziel zijn, maar hij kan verborgen zijn. Maar als dat geopenbaard wordt, en de Heilige Geest past het aan uw ziel toe, en ge moogt weten dat die hand van de Heilige Geest, op uw ziel ligt, dan zal het grote blijdschap geven en ge zult in zijn kracht uw weg verder met blijdschap bewandelen. Dat is ook een oorzaak van grote blijdschap wanneer ge na al uw bedroefheid tot die openbaring mag komen dat God getrouw is in zijn woord en in zijn verbond. Wanneer dat aan het hart gebracht wordt, o, welke zegeningen vinden de zulke aan de troon der genade. Wat blijdschap wanneer ze dat mogen ondervinden. Te meer omdat ze tevoren zich als een gevangene gevoeld hebben. En iemand die gevangen is, krijgt dikwijls te maken met vele valse profeten van de duivel. Jeremia was gevangen. Eén profeet met name Hananja zei Ik heb het jurk des konings van Babel verbroken. Spreekt de Heere." Maar het was een valse profeet. Zo, komen, zo kunnen sommigen u ook inwendig wijs maken. Dat het zeer gemakkelijk is zonder enige beleidenis en bekering. Zonder kastijding de Heer te dienen. Nee mijn geliefden. Als de Heer u pas klaar maakt, dan zult ge onder de beproeving, onder de roeding en onder de kastijding komen. De Heer brengt zijn volk echter niet in de wanhoop, hoewel het lang schijnt te duren. De tijd is bepaald, zo hij vertoeft verbijt hem, het paslood is in zijn hand. Gij kunt nooit geheel van hem afzwerven, hij zal u achterna lopen. En vlugger dan gij het kunt doen. Maar een arme gevangene zon daar in de banden van het ongeloof. Moet dikwijls gewaar worden. De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Toch de zulken mogen uit het woord onderwezen worden. Dat de Heere zijn volk niet zal begeven. Nog verlaten. Maar dat hij bij hen zal zijn in de beproeving in het water en in het vuur... als de getrouwe verbondschot. Nu volgt de derde hoofdgedachte... maar eer dat we dat lezen... zingen we eerst van psalm 119... het 68ste en het 69ste vers. Laat u aanschijn over mij... in genade lichten... en wil mij verstaan het terwijl ik gij overal oorboort. Ik schrijf altijd, mijn klachten hem vermeren, zo der man boord dat uw woord niet gehouden wordt in eren. En wat er verder volgt, 8 en 69 van Psalm 119. derde hoofdgedachte, die zeven verblijden zich als ze het paslood zien in de handen van Serubabel. Met die zeven worden de zeven geesten gods gelijk getuigd. De geesten die voor zijn een troon zijn. De heilige geest, de voet van de heilige geest wordt daarin afgebeeld. En die volheid, die heist, wordt medegedeeld op een dag van Gods de gelovigen. De aanvang van het geestelijke leven is een werk van God, de heilige geest. Die werkzaam aan de troon der werk van God, de heilige geest. Die de middelaar, staande tussen God en de mens, zendt op aarde. Deze geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Het is een grote eer voor de kerk dat die geest wordt meegedeeld. In het voorgaande hoofdstuk, Zachariah 3, wordt er gesproken van de steen die gelegd zal worden in het heiligdom. En op die ene steen zullen zeven ogen wezen. Hier zien we weer hetzelfde zevental hetgeen ziet op de heilige geest in zijn volkomenheid niet alleen... maar ook in zijn alomtegenwoordigheid. De ogen des Heeren zijn altijd gericht op zijn kerk. Dat wil zeggen de ogen... dat is het alziende oog van God... dat is de alwetendheid Gods. De Heer draagt kennis van al hetgeen in zijn kerk... en in de ziel persoonlijk omgaat. Nu deze zeven geesten Gods... die verblijden zich als ze het paslood zullen zien in de handen van Zerubbabel, want deze zeven geesten betonen tevens in het zinnebeeld. het oog van Gods alwetendheid, tegenwoordigheid en bij en zijn aanwezigheid. Deze geest dan is gekomen. En wanneer die geest gekomen is, dan zal hij u in al de waarheid laten uit de handen en uit het hart van Christus dat die heilige geest komt om onwetende wetende zondaren te brengen een is van het evangelie zo ik gezegd heb tot die vermanende tot die ontdekkende tot die zuiverende werkingen van de geest die kastijding van de geest opdat ze zo de ziel pasklaar maken voor de vertroosting des geestes en voor die dierbare verbondsliefde die hij wil betonen. Dat is de dag der kleine dingen. En dat is hetgeen waarover de geest verblijd is. En waarin hij oproept zijn kerk en gunstgenoten zich te verheugen. Wel de dag der kleine dingen. De toepassing. Is dat voor ons een blijdschap. Of een bedroeving. Sommigen onder ons schamen zich soms dat we zo klein en zo verracht zijn. Maar David heeft gezegd: Ik ben en verracht, doch uw bevelen vergeet ik niet. Als dat nu ook voor ons waarheid is, hoewel het inderdaad pijnlijk is, mogen we toch begeren dat de Heer Zijn genade en kennis. Ons doet toenemen. En dat wij Christus zullen kennen. En ervan overtuigd mogen zijn. Dat de Heer het toch aan ons denkt. En als we nu over En mogen weten. Dat de Heer het toch nog aan ons denkt. Hoewel wij klein gering zijn. Is dat geen grote zaak? Is dat geen woord van dankbaarheid? Het is voor de Heilige Geest God niet te gering om zich daarin te verheugen en te verblijden, ook al zijn er klein werkingen van de geest onder ons. O, hoe behoorde dat ons toch te vernederen. O, hoe behoorden we dankbaar te zijn jegens den Heer. O, hoe behoorden we toch hem af te smeken, of hij onder ons en in ons wil werken, het welbehagen van zijn wil. En de vervulling van zijn heilrijke beloften. Er is een volheid in het evangelie. Er is een volheid in de beloften des evangeliums. Soms ziet een arme zoon daar al die beloften in de handen van Christus. En als de geest in hem werkt, wordt zijn hart zo verwijt om door het geloof met een here in hoop te pleiten op de vervulling van dezelfde. En als wij nu tot die levendigen in Jeruzalem mogen behoren, tot die planting van Gods rechterhand, die niet zal worden uitgeroeid, behoren we dan geen vruchtbare ranken te zijn van de hemelse wijngaard? Of, om dit beeld vast te houden, behoren we dan geen vruchtbare en nuttige stenen te zijn op het gebouw van Jezus Christus, waarvan Hij de uiterste hoeksteen is? O, dat God ons gave om de kleinste, de wezenlijkste dingen recht te onderscheiden. Geef de Heere, dat wij dit heden ook mogen doen. En dat hij ons wachtende en wakende wilt houden. En dat hij ons doet smeken om een meerdere en volle openbaring van hem. Zijde, die zeven ogen zijn de ogen der scheren die het ganse aarde doorlopen. Hij ziet iedere zonde. Hij ziet iedere kwade inbeelding in ons hart. Hij ziet iedere zondige begeerte. Hij ziet iedere onwettige verachtende blik. Hij ziet ieder ijdel woord. Hij ziet ieder ogenblik waarin wij God vergeten. We staan daar naakt uitgetekend voor de ogen van Jehovah, de Heere onze God. En we zullen het rechtvaardig oordeel Gods geen zins kunnen ontvlieden als hij komt. Denk toch niet dat de Heere God alleen zijn volk gadeslaat. Hij ziet die wel op een bijzondere wijze. En hij heeft ze lief en tuchtigt hem vanwege hun kasteidingen. Want er kan er hier een zitten die God nu lief heeft en die toch nog dood is in de zonden. Die zich nog nooit om God of Christus of de hemel of hel heeft bekommerd. Maar zich in de zonden en de wereld wentelt. Maar die toch door God wordt bemind. En op zijn tijd door God wordt opgezocht. Maar denkt u dat hij zijn oog alleen op de zulken geeft? Hij slaat het oog op ons allen. En veracht ge hem in zijn werk, in zijn woord, in zijn wegen. U zult het oordeel niet kunnen ontgaan. Het is het een of het ander. We zijn in Christus of buiten hem. We zijn verlost of verloren. Het gehele werk der zaligheid geschiet door de genade van God. In en door de handen van de Heer Jezus Christus met volkomen uitsluiting van het mensen. O, oh, wat zullen we dan toch een dank hebben toe te brengen... aan hem die ons daar heeft gebracht... die ons door zijn dierbaar bloed heeft verlost... en die zijn gezegende geest heeft uitgezonden in ons harten. We zullen de eeuwigheid nodig hebben... om hem voor zijn grote verlossing te prijzen... De Heere schenke ons om zijn wil, eindigen met dankzij hem. O Heere, dat we samen mochten nastamelen, dat u het ons schenke uit genade. Dat het alleen niet een dag van kleine dingen mogen zijn, maar dat er ook wasdom mag komen. Niet alleen zouden verachten, geen zin, maar dat toebidden om een vermeerdering van dezelfde. En dat we u leerden danken. Wat zijn we toch ondankbare mensen. Dat is niet te zeggen. Je hebt gezegd, dank God in alles. We moesten er de dag mee beginnen. En we zouden er de dag mee besluiten. En we vergeten het toch zo vaak. O, Heere, verzoen onze ondankbaarheid. En leer ons toch met vaste schreden. De weg der zaligheid betreden. Amen. Eindigen we nu met, zingen we nu tot slot van psalm 74, twaalfde vers. Gij zijt toch mijn koning van de tijd, die mij wilt en openlijk bewaren. waren. Varenood hier is wedervaren, gij...